open is, jij is. Nemen, moet je ook geduld hebben? Oh ja, nou, dat doen we volgende week. De baanveger. <laughs> Dankjewel. Jij krijgt iets toegestuurd, ik weet nog niet wat, maar ik wens je er veel plezier mee. Dankjewel en tot de volgende keer. Bedankt Tim voor je oplossing. Doei. <laughs> Dag. Dag. Brugwachter, dat was goed. Nog een uur lang vragen en antwoorden straks, dus bel vooral 0800 1121. Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 ProRail en Arriva doen onderzoek naar de veiligheid op het stuk spoor dat langs de voormalige fabriek van de Suikerunie in Groningen loopt. Dat gebouw wordt gesloopt en bij die werkzaamheden is de afgelopen dagen veel misgegaan, meldt RTV Noord. Gisteren ontstond de brand en twee dagen eerder vielen er ijzeren platen van grote hoogte aan weerszijde van de spoorlijn, terwijl een seconde eerder een trein van Arriva was langsgereden. Van het incident met de platen zijn beelden gemaakt door een voorbijganger.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 Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Max. <totstuk> Nachtsuster. Astrid de Jong. Nog een uurtje deze aflevering van Nachtzuster. En er is ruimte voor nieuwe vragen via 0800 1121. Uh, mailen mag ook Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl. En het is ook wel leuk als je even acte depressants geeft uh, in de chat. Dat doe je door te surfen naar www.nachtzuster.net en dan klik je de chat aan en dan kun je meepraten over het programma. Het allerleukste vind ik als ik je op de radio kan laten horen en dat kan alleen als je belt naar 0800 1121. En ik uh, verzoek je vooral om te bellen als je rondloopt met een goede vraag, maar ook als je het antwoord weet op de vragen die nog openstaan. Zo wil Manon heel graag weten uh, waarom Wol bij de ene persoon kriebelt en bij de andere niet. En daar wordt nog niet echt over gebeld. Dus bel vooral 0800-1121. En uh, Rena vroeg zich af waarom de cijfers op een rekenmachine... andersom staan dan de cijfers op een telefoon. Uh, nee, niet op een rekenmachine, maar op dat uh, nummerbordje op je toetsenbord. Dan staan ze precies andersom dan juist op een rekenmachine of op een telefoon. Waarom is dat? 0800-1121. En uh, ja, vragen of antwoorden over de baby's die kaal geboren worden... waarom dat is, daar kun je ook nog... Steeds doorgeven 0800 1121. En grappig, we hadden het over Cornelis Vreeswijk, we hadden het over Jaap Fischer, we hadden het over dat liedje over het ei. Ik heb de tekst voorgelezen op een prachtig muziekje, maar ik kreeg net via de mail van Eline uh, ook het liedje van Jaap Fischer toegestuurd. En als ik het dan heb, dan wil ik het ook graag laten horen.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 Het blijft een beetje zielig allemaal. De hele verhalen over de dubbeldooier en de vogeltjes. Maar wel mooi afgesloten met een liedje van Jaap Vissen. Dankjewel, Eline. Um, vragen en antwoorden zijn welkom. 0800-1121. Jaap, goedenacht. Goedenacht. Hallo. Ik heb een vraag. Nou, daar zijn we voor. Uh, waarom men tegenwoordig uh, s'avonds warm eet... en vroeger, vroeger dat men uh, warm had smiddags... Is dat zo? Ja, ik moet zeggen, je, je ziet elke keer bij je, uh, man bij het hond bijvoorbeeld, <laughs> dat s s'avonds even aan wil schuiven uh, om de dag door te nemen. Ja. Eén, ik vind het een verschrikkelijk irritant, irritant geval uh, onderdeel in het programma. <laughs> dat dat, dat GELACH. Ja, wat gaat een dan nou aan wat ik het? de hele dag heb uitgevoerd? En ik bedoel, dat, dat, dat wil ik niet eens zeggen. <laughs> Maar bij jou schuiven ze denk. ook niet aan. Nee, maar als ze komen dan zou ik zeggen, ja, bekijk jij het even. Maar wat heb je vandaag gedaan, Jaap? Nou, gewerkt. Oh. En wat was dat voor werk? Ah, ik ben uh, pakketbezorger. En uh, heb je nog iets bijzonders bezorgd vandaag? Nou, nee, want ik weet, ik weet nooit wat er in dit pakketje zit. Nee. En dat wil ik ook niet weten. Nee. En dat is om veiligheidsreden en mag je dat ook, uh, mag je dat ook uh, in de meeste gevallen niet weten. Nee. Goed. Nee, dat was inderdaad misschien niet het allerleukste item van Man bij het Hond geworden. Nee. Nee. Goed. Maar en wat heb je gegeten vanavond? Annegie. Oh, lekker. Ja. Met, uh, met een worstje? Nee, nee, nee. Met, uh, met, uh, uh, met uh, aardappels zonder jus en een beetje zout. Oh, krijg je geen jus bij je eten? <laughs> nou, ik vind het, ja, ik moet zeggen, daar, daar zit weer uh, veel vet in. Ja. En uh, ja, als je met een bepaalde sport bezig bent, dan uh, wil je zo min mogelijk het vet zien, zien binnen te krijgen. Dus groente wordt afgewogen, rijst wordt afgewogen, aardappel wordt afgewogen. En wat voor sport ben je mee bezig dan? Nou, ik ben weer uh, sinds, uh, sinds een maand bezig met uh, oude fitness. Oh? Dus je bent, echt, uh, je, ben, je bent het grondig aan het aanpakken? Ja. Nou, ik wil, ik, wil het, ik wil het positieve gewicht omhoog halen en het negatieve gewicht hmm. verminderen. En uh, dat is je uitgangspunt? Of wil je ook nog meedoen aan wedstrijden? Of, uh... nee, nee, nee, daar heb ik, daar heb ik de leeftijd niet meer voor. Oh, oké. Okay. Maar je ben, waarom ben je een maand geleden dan weer begonnen met dat fitness? Nou, omdat ik een, een, een uh, aanhechtingsblessure had in ja. een elleboog. Oh, oké. Okay. Je hebt altijd wel gefitnessd. Ja, ik heb dat daarvoor twaalf en half jaar gedaan. En toen moest je stoppen? En ja, toen kreeg ik uh, tijdens de training kreeg ik uh, die blessure. Ja, toen werd we aangeraden om uh, rust, uh, rust te nemen. En anders zou het uh, erger worden met uh, gevolgen dat je uh, ja, straks niet met die arm niet veel meer kan. Okay, nou ja, laat hem, laat hem maar uh, gaan rusten. En uh, dat heeft drie jaar geduurd. Drie jaar? Ja. Jeetje. En hoe was ja, het om dan weer te beginnen? Want dan ben je, je dus algehele verslapping uh, ingetreden. Ja, je merkt, je merkt wel dat uh, wat je daarvoor uh, kon tillen, dat het allemaal uh, drie, ja, drie tot tien keer zo moeilijk gaat. Oké. Okay. En, uh, en gaat het nu een beetje snel nu je weer bent begonnen? Ja, ik zie wel, ik zie wel dat, het, uh, dat het een stijgende lijn heeft. Oké. Okay. En dan uh, dus je, moet je aan dus andijvie. Je ik heb een bepaalde oh. fundering opgebouwd uh, in al die jaren. Ja. ja, ze zeggen dat je spiergeheugen hebt. Ja. Daar hoop ik altijd een beetje op. Ja. En, en dan moet je kale andijvie eten? Go gewoon, gewoon gekookt andijvie. Uh, uh, op, uh, op moederswijze natuurlijk. <laughs> maar, maar dan. Uh, ja. Ja. Dan is het uh, het afwegen van de, van de groente. ik neem ongeveer 200 gram groente en dan uh, ongeveer 100 gram aardappels en dat, uh, dat, dat is het. Ah, dat is toch niet genoeg? Je, dat is, dan eet je toch niet genoeg? Nou, ik, overdag eet je gewoon uh, ook, ook groente. Je, je, eet, je eet gekookte vis of uh, je neemt gekookte eieren. Oh. En uh, over de dag neem je, neem je wat, uh, wat eiwitshakes. En je neemt s morgens uh, je, je koolhydraten. Oh, dus je krijgt wel genoeg binnen? Ja, ik denk dat dat wel, uh, dat wel lukt. Maar jij, zat, jij was uh, bezig met je zoveelste maaltje en je dacht... hé, hey, waarom uh, eet ik dat eigenlijk niet tussen de middag zoals vroeger? Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik zat erover na te denken... dat ik uh, vroeger bij mijn oma, dat, ik dan, dat zij altijd smiddags warm had... Ja. En bij mijn ouders was het wel altijd uh, s'avonds. Ja. Maar iemand die heeft mij iets verteld. Dat ik denk mij, ja, er zit wel een kern van waarheid in. Uh, dat men uh, s'morgens uh, naar de fabriek ging, bijvoorbeeld. die werkte in een wasserij of, of in een steenfabriek. Of in ieder geval uh, waar je zwaar werk moest uh, verrichten. Ja. Dan ging je s'middags naar huis. Dan kreeg je dus, dus weer uh, energie tot je. Tot je dan neem je weer energie tot je ja. en die verbruik je de rest van de middag tot het eind van de dag. Ja. En daarna ging we weer aan het brood bijvoorbeeld. Ja. Maar en dan die... denk ik met mij eigenlijk, ja, maar wat is dan het verschil tussen uh, je, je uh, warm eten s'middags ja. en dan ga je s'avonds weer partij brood naar binnen zitten te stampen? Ik bedoel, dat wordt dan op een of andere manier wordt dat dan niet meer verwerkt, omdat je dan op je, op je luie gat gaat zitten. Ja. Ja, ja, ja. ja, maar ik, volgens mij uh, verteert brood makkelijker dan avondeten. Ja, ik weet het niet. Nee, dat is eigenlijk Het, het zal hier met een bepaalde hoeveelheid eiwitkoolhydraten zijn. Ja, en natuurlijk ook de hoeveelheid die je eet. Ja. Als jij gewoon een halve boterham eet... dan kom je daar de avond wel mee door en dan is het wel weer weg. Ja, oké, okay, dat... dat... Maar moet zeggen, ze zeggen altijd, na achter, na achter moet je niet meer eten. Nee. Omdat je daar dan achter, uh, ja, dan verteer je weinig. Ja. Hm. Maar goed, de vraag is eigenlijk, heeft er eigenlijk niet heel veel mee te maken, maar de vraag is meer, waarom is dat verschoven, dat tijdstip van warm ja. eten? Ja, ik zit even te denken, want wij aten vroeger thuis tussen de middag ook uh, brood en dan s'avonds warm. Dat was volgens mij meer gewoon een tijdskwestie. Ja, dat zou kunnen. Tegenwoordig is het z'n alleen maar warm. En, en vaak, uh, de, uh, vaak komen in ieder geval in mijn omgeving de vaders tussen de middag niet thuis eten. Nee. Dus is het ook een gezelligheidsaspect. Nou, ja. ik, het is een goede vraag. Ik ga hem gewoon voorleggen aan de mensen die er verstand van hebben. Oftewel de luisteraars van dit programma, via 0800 1121 dat is goed. Ja? We blijven luisteren. Oké, okay, dat hoor ik graag. Hey, ik en succes, geval... hè? Voorzichtig met die arm. Ja, ik vind in ieder geval dat, uh, dat je het goed doet met, uh, met het programma. Ik vind het ook jammer dat het, van, uh, dat het niet meer op de zaterdag is. Dat oh. was ik wel gewend. Ja. Ja, ja, ja, ik kan er ook allemaal niks aan doen. Maar we zijn er gelukkig weer. in ieder geval een topprogramma. Dankjewel, hè. Een goede nacht okay. nog. Dag. Dank je. Hoi. Sjoors. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hi. Hi, goedenavond, goeiemorgen bedoel ik. Goedemorgen. Met Sjors. Dag, Sjors, waar ga je naartoe? Naar uh, Diemen, naar, uh, richting uh, bloemenveiling Elsner. Uh, oh, wat gaan we kopen? Nou ja, wat de markt geeft, maar de markt is duur omdat het vader, de, de liefde, is oh, in aantast. En dan wordt Dossedorie, het duur. Oh, de rozen zijn verdriedubbeld in prijs. Ja, nog wel erger, denk ik. Dus dat, dat wordt uh, drie armoedige geraniums vandaag aanschaffen. Oh, beetje vroeg natuurlijk. Of, uh, die die kennen we als we spijlen met het eerste nafvoer. <laughs> nou, wat denk je dat het wordt dan? Nou, dat weet ik. Ik, ik, ik moet uh, een verrassing worden. dat ik. Uh... Nee, de, nee, dat geloof ik niet, George. Want volgens mij, jij klinkt alsof je best verstand van zaken hebt. Ja, maar jij, dat... uh, jij denkt van het is eind februari of het is, half oh, het is begin februari. Dan is er meestal. Ja, maar de, de, de meeste minnaars die willen niet te veel uitgeven, dat is juist... Uh, dan, dan, zitten de, dan wordt het te duur. Wat het dan? Uh, dus je gaat op zoek naar een beetje goedkope bossies? Nou, niet goedkoop, maar ja, je, de markt bepaalt het. <lacht> ja, met, <okay. lacht> en dan gaan we proberen om er zo dicht mogelijk op te zitten. Dat, dus, ja, nou ja, dan, wij, wij noemen het zelf als we moeten hangen dan aan de laatste boom. Ja, dan gelijk heb je, ja. Dus je, je gaat er nog even voor. Ja. Hoe lang maar, ben je nog onderweg? Nou, nog een half uurtje, denk ik. Ik zit, ik, zit, ik zit al vlak in de buurt. Maar je ziet er gewoon een beetje tegenop. Nou ja, ik heb er al een stukje op zitten. Ja, oh. ik, zie er ook tegenop. ik zie er ook tegenop. Ja, dat is ook ik, wat. Ja, omdat kijk, met moederdag wordt een taart ook niet duurder bij de bakker. Nee. Maar in onze handel... Daar, daar moet, er zijn er tegenwoordig wat voor krachten zijn er in de markt die, die, die zorgen gewoon dat het duur wordt, terwijl er geen aanleiding is om het duur te laten worden. Maar dan, dan word je dus helemaal gek van. Maar ja, dat is niet anders. Nee, maar je, Ik bedoel, het wordt allemaal, jij jij moet duurder inkopen, maar je verkoopt ook het dubbele hoor, deze week. Oh, is dat al bekend? Nou, dan kan ik je toch wel... Ik, ik denk wel dat jij flinke omzet gaat halen rond Valentijnsdag. Nou, ik denk dat, dat jij uh, moet adviseur van de regering worden. Want die denken ja. ook altijd zo. Zit ook Uitgeven nette, mensen, dat... smijten met geld, ja, hou die ja, economie ja, ja. draaiende. Ja, ja, ja. Nou, die, die oude, die, die, die, die, die, die, van, die van, van de economie, die, die, die, die vrouw, die, had ook, die dacht ook altijd dat het uh, de hemel hoger was dan de aardig. <laughs> dat dat, dat een bomen, ja... Jongen, jongen, jongen, die denken altijd, maar dat het doorgaat, ja, waar eindigt het dan? <laughs> jij, weet, jij weet dat het doorgaat, maar waar eindigen we dan? Um, nou, ik denk wel dat het dan uh, na volgende week, na Valentijnsdag zakt het een beetje in. Dus volgende week moet je een beetje behoudend zijn met maar de inko. Zou je, ik zou je de droom helpen. Dan komt de Vrouwendag in het Oostblok, noemen we dat. En dat zit op 8 maart. Oh ja. en, dan gaan we, nee. en dan gaan we de markt dan weer prepareren voor die uh, toestand. Het is waar, Internationale Vrouwendag. Ja, dat is ook een uh, Va Valentijn en, en die dag, dat zijn hele zware bloemendagen. <laughs> zware bloemendagen. Zware bloemendagen. Ach. Maar uh, ik wou even vragen: uh, over, Ik heb, uh, dat, met dat uh, rekenmodul uh, van, uh, van, uh, van het toetsenbord en van de telefoon, hè? Ja ja. ja, ja, ja. Nou had ik ook een vraag, die, die sluit er een beetje bij aan. Okay. Of er ook geen toetsenborden zijn voor de computer... Dus, of voor de schrijfmachine, Maar die ook gewoon op het ABC lopen. hè? Huh? Begrijpen we dat? Nee. nee. Dat, dat, dat toetsenbord, wat we nu uh, aan de computer hebben, zal ik ja. zeggen. Hè? Ja, ja. Dat, dat is... Ik heb oh. er over gelezen. Nou, dat is ontwikkeld door iemand uh, 200 jaar terug. En die zei in de midden... Kun je met één hand, de vingers van één hand. Kun je alle. de meest. De, de letters bespelen. die het meest verlangd worden. Ja. Yeah. Nou, dat zal dan wel. Maar ik heb altijd het probleem dat ik moet zoeken. waar die letter zit. En nou is het gekke. als huh? ik bijvoorbeeld op een, op een mobieltje. Ja. Yeah. Daar heb ik geen probleem mee. Dan ben ik geblind. die. die. die. letters. Ja. Dus mij, ik zou. ik zou wel voor mijn eigen willen testen. of ik met een. ABC gewoon zoals het ABC geschreven is op het toetsenbord of ik daar zelf niet beter mee wegkom. Dus je wil in plaats van een QWERTY toetsenbord zoals dat dan heet, wil je een ABC toetsenbord. Dat het begint dat het linksboven of, met de A en het of, eindigt rechtsonder met de Z. Of dat bestaat, als zou het voor uh, weet ik wat voor mensen ontwikkeld zijn die heel, heel, heel minder begaafd zijn. Daar zou ik me niet voor schamen om dat aan te staan. <laughs> Ja, volgens mij bestaan ze wel hoor, de ABC-toetsenborden. Maar volgens mij het, het is het een beetje net als in de bloemenhandel. Het verkoopt voor geen meter. Nee, maar ik, ik, ik ga de uitdaging aan. Ah, okay. En nou, ik nog, nou hoorde ik dat, want ik moest hem een beetje uh, uh, zachter zetten. Maar ik hoorde wel een beetje van, uh, over dat eten net, wat die, wat die uh, meneer zei. Yeah. Ja. Maar het gaat er natuurlijk altijd om... Uh, met diëten met, met de diëten en toestanden dat uh, beweging, dus de energie verbruiken, dat is belangrijker dan de energie opnemen. Ja, dat is ook de truc. Dat je is moet, de truc. Nou, je moet gewoon verbruiken wat je opneemt en dan nog ietsje meer. Precies. Maar nou is het zo, ik zit, ik zit uh, veel in Fijma-Duitsland en daar heb je veel van die bio-installaties waar ze die uh, waar ze fermenteren. Dus waar ze die de, de, door middel van vergassing van, uh, van graan of mais. Uh, ...metaangas, of weet ik hoe die gas heet, opwekken... Die, ...die ze dan verbranden, waardoor ze energie opwekken. Ja. En nou is dat al een jaar, ja, zes, zeven aan de gang. In Nederland is daar trouwens heel goed in, schijnt het in dat hele verhaal. Maar daar, daar komt niet zoveel van naar buiten. Maar uh, bij mij in de omgeving, daar in Duitsland, bestaan staan een paar van die dingen. En nou zie je dus hoe uh, voedsel, of tenminste een um, gekweekte... Ja, gekweekte voedselproducten. Yeah. Hoe ze in zes, zeven jaar. hoe ze die, die mix. hoe ze die mengeling. al, zal ik maar zeggen. 100% haars veranderd hebben. Dus ze zijn begonnen met. Uh, met graan en hoogwaardig dit en hoogwaardig dat. maar het is nu eigenlijk alleen nog maar mais. en. Uh, bijvoorbeeld mest. Ja. Yeah. En. Daaraan, daaraan kom je een beetje terug. Want jij zegt, van, nou ja, dan moet je naar brood eten, dan moet je dit en dan moet je dat. Maar ja. er zijn natuurlijk veel voedsels waar veel minder energie in zit. En als je minder energie opneemt, hoef je ook minder te verwerken. Ja. En daar begint het verhaalje dus eigenlijk al mee. Nee, maar je had mij ook even zachtjes gezet. Dus daardoor heb je een, een kleine belangrijke schakel gemist. Want het gaat... Uh... Uh, het gaat helemaal niet bij Jaap om het afvallen, maar, maar hij het, wil bepaalde. Hij wil gewoon weten waarom mensen s niet meer, of waarom wij tegenwoordig s'avonds warm eten, terwijl we vroeger uh, tussen Absoluut. de middag warm aten. Ja. Dat ja, de de, vraag. ja, er zijn ook natuurlijk mensen die, uh, die zeggen uh, dat, dat, dat hoor je in Duitsland, hoor je daar wel meer over gepraat dan hier in Nederland. Dat dan zeggen ze als je s voedsel opneemt, dan heb je een langere tijd om het te verwerken, ja. <laughs> Wij hebben het vroeger thuis ook altijd uh, s'avonds uh, warm gegeten en uh, nu en nou eet ik middags warm. Dus ja. oh jij doet het precies andersom. Ja, ook een beetje uit, dat, uit die overweging, dan heb je langer om het te verwerken. Maar dan eet je s'avonds toch brood? Nou, je kan ook wat anders eten. Hier. Wat dan? Brood is natuurlijk qua energie het slecht. Brood is het meest, uh, daar zit het meest in om te verwerken. Maar wat, wat eet je dan s'avonds? Een beetje vlees, een beetje vlees op een knekker of zo, of weet ik wat. Of op een, uh... Eet je, je s'avonds een krakker met vlees? Bijvoorbeeld. Oh. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is ja, ook die, weer eens die, wat anders. Wat zeg je? Dat is ook weer eens wat anders. Ja, maar ja goed, als je brood begint erin te douwen, ja, dan, dan moet de kachel branden. Ja, maar ja, je moet toch s'avonds ook wat eten? Ja, maar je kan... Nee, maar als jij echt... gewoon om half zes, zes uur wat eten, is het toch s'avonds als je naar bed gaat wel verbrand? Ja, maar... Maak je nog een dat wandelingetje? Zou ik, uh, daar, zou, daar zou ik niet te hard van gaan. Oh. Als jij bijvoorbeeld uh, pizza pizza's of weet ik wat voor toestanden, om een uur of half of zeven, zeven uur erin proppen, nou, dan geloof ik dat je dat er je nou volop in de weer bent om een uur of twaalf. Of? Oh. Ja. Oh. Dat denk ik zomaar wel, ja. Oké. Okay. Zo'n hoge voedselwaarde zit erin. Hmm. Nou, ja, dan uh, weer wat geleerd. Maar uh, uh, even kijken, want het, het, het belangrijkste wat ik nu even moet onthouden... is dat ik op zoek moet voor jou naar een toetsenbord... waar het ABCDEFG gaat in plaats van QWERTY. Precies, voor de okay. minder minderbegaande. <laughs> nou, nou, nou, dat maak je er zelf van, hè? Ja, ja dat hoeft er ook weer niet. Nou, ik ga mijn uiterste best doen voor je. Nou, doe je best. Oké, okay. nou, um, tot de volgende keer, hè? Jij ook. Oké, okay, doe. doeg. Klaas? Ja, goedemorgen. Astrid. Goedemorgen. Ja, ik heb de oplossing voor je toetsenbord. Nou, dat uh, schiet lekker op. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat kwertie, dat komt omdat we vroeger de schrijfmachines... Die, uh, die letters die kwamen in, als je dat op ABC zet... dan kwamen die letters in de knoop. Ja, dan gingen die, uh, die hendeltjes tegen me dwars tegen elkaar aan. Ja, ja. inderdaad. Ja. En daarom ja. hebben we een qwerty-bord En dan is, uh, zijn de Belgen, die zijn weer eigenwijs... Mm -hmm. die hebben een AZ-bord. Oh. Dus daar zitten de toetsen ook weer anders. Oh. Maar nou kan ik die meneer nog wel verder uit de brand helpen misschien. Ja, graag. Want, de, want er is uh, een uh, uh, ja, beetje een hobbyist... die heeft een programmaatje geschreven... Dat heet kwartie. Dus niet kwartie, maar kwartie. Ja. En, dan, en dan kan je al je toetsen op je bord, kan je, zoals ze dat zo mooi noemen, herdefiniëren. Dus dan kan je, zeg maar, de Q, dat kan je een A maken. Oké. Okay. En dan kan die het een keer proberen. Maar dan ga ik meteen even proberen hoe ik dan, dat dan qua hardware oplos. Uh, ja, je, je kan, als je, als je dat programmaatje hebt... Ja, dan kan je dus uh, elke, elke willekeurige letter kan je, uh, omwisselen. Ja. Dus je kan van de, de Q kan je de A van maken en van de W kan je de B maken. Maar dat, dan, word je, dan word je natuurlijk helemaal gek, want dan, ja. uh, dan toets je de Q in en dan wordt het een A. Ja, dat klopt. Nou, dan moet je je hele toetsenbord even lospuiteren. Ja, dat, dat vroeg ik me dus inderdaad af. Kan dat? <laughs> ja, dat kan. Kan je die, kan je die dingetjes eraf krijgen? Ik ja, niet want de... ik doe ook nog wel eens als mijn toetsenbord erg goor is, dan sloop ik alles eruit. En oh? dan uh, <laughs> en dat doet ze in de wasmachine. <laughs> Eerlijk waar? Ja, ja dat zeker weten. Maar ik heb nu. Ja, wacht even, hoor, want ik, ik, ben, ik ben nu mijn shift-toets kwijt. Wacht even, want die is door de studio <laughs> gevlogen. Ik pak hem even. <laughs> maar sluiten je lettertjes er dan niet af als je ze in de wasmachine doet? Nee, nee, dat, dat valt reuze mee. Oh jee, hoe krijg ik hem er nou weer. Oh, hoe om zat hij? Even ja, kijken. Je kan hem er gewoon weer indrukken. Nou, dat zeg je. Oh ja, ja gelukkig. En je, je? De even, je kunt ze er een voor allemaal uitwippen. Ja, en, en dan... het, is, het is misschien wel handig als je dat voor de eerste keer doet, dat je er een foto van maakt. Dan kan je, <laughs> dan kan je ze allemaal weer op de goede plek terugzetten. Ja, daar zit wat in. Oh, maar ik ga, ik ga, dus, ik ga ze helemaal gek maken bij het, bij, bij het ochtendprogramma. Ja, daar is het... Daar is het programmaatje ook eigenlijk voor geschreven, om dus iemand te foppen. Oh. Maar als je het in Google gooit, dan, uh, dan zou je het waarschijnlijk wel uh, tegenkomen. Quarti. Oh, dat. er gebeuren nu ook hele rare dingen op mijn computer natuurlijk. Ja, dat maar is dat is ja, dat... standaard bij computers, hè? Dat er rare dingen gebeuren. Ja, ja inderdaad. <laughs> oh, oh, oh, oh. Maar ook weer opgelost. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, ik, ik denk dat Jaap heel blij is. Die gaat dat thuis als hij klaar is met de bloemen. Meteen opzoeken. Ja, dat, uh, dat denk ik ook. En dan gaat hij uh, zeer waarschijnlijk... Uh, gaat hij al toetsen uit elkaar uh, halen. En dan komt hij er zeer waarschijnlijk achter... dat het waardeloos is om het met ABC te doen. Ja, precies. Dat maar waarom is dat zo? Waarom is dat waardeloos, denk je? Omdat we het zo gewend zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ja. zou helemaal gek worden, want ik typ, uh, ik typ uh, blind, met tien vingers. Ja. Dus dan, dan, dan zit uh, dat hele -toetsenbord zit vast in je hoofd. Maar als je niet zo vaak typt, dan kun je het veel logischer vinden inderdaad, als het op volgorde staat. Ja, nou dan moet je maar eens kijken of je, als je een keer in, in België komt... Ja. He, daar hebben ze dus een azetti-bord en dan ja. moet je ook maar eens proberen te, te typen. Je ja, doet maar niet voor anders. mij is je dat... <laughs> uh, ja. Je doet niet anders dan verbeteren. Ja, nee, daar word je helemaal gek van, inderdaad. Nou, ja, het op. is opgelost, Dankjewel. Ik denk dat uh, Jaap heel gelukkig en tevreden naar de bloemenveiling rijdt nu. Ik, uh, ik hoop het. En dan, uh, dat hij maar een mooi bossie voor uh, jou een keer mee mag dat, nemen. Dat uh, klinkt allemaal goed, maar dat doen we natuurlijk na de Valentijn, want het, is zwaar, het zijn zware dagen voor de bloemen. Ja, dat, ja. Uh, dat klopt. Dat ja. klopt. <laughs> hey, bedankt Ook. hè, tot de volgende Ook. keer. Okay. Doei. Yo, bye. Bye. We'll be van de Jackson 5. En uh, dat is wel mooi dat die vraag van Jaap meteen beantwoord werd over... Uh, uh, uh, nee, niet, dat was niet Jaap. Uh, dat was uh, uh, Karel, Kees, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, die wilde weten hoe hij zijn toetsenbord anders kon zetten. Nou, dat kan dus via internet, via het programmaatje Kwartie... En uh, dan moet je eventjes, uh, er schijnt zelfs, krijg ik via de chat... door een speciaal tangetje te zijn om die toetsenbordjes eruit... of die toetsen uit je toetsenbord te wippen. En dan kun je hem helemaal opnieuw herindelen. En dan word je helemaal gek, weten verschillende mensen mij ook te melden. Um, dat laat nog wel even de vraag open van Rena... die graag wil weten uh, waarom de cijfers op je toetsenbord... precies anders zitten dan uh, op een rekenmachine of op je telefoon. Zoals dus je dat nog weet, 0800-1121. En er uh, heeft nog niemand, maar dan ook niemand gebeld... over de vraag van Manon, waarom wol zo kriebelt bij sommige mensen... en bij andere mensen weer niet. Wat maakt het dat een wolle trui zo kriebelt? Als je dat weet, 0800-1121. Lijkt me fijn als we dat het komend half uur nog even kunnen beantwoorden. Want uh, ja, als, als, dan iemand, uh, als dan iemand dat graag wil weten, daar is dit programma voor. Dus 0800-1121. Rinus. Nou, het is geen Rinus, maar Linus. Linus, net ja. als in uh, Snoopy. <laughs> Alleen heet hij dan Linus. Nou, de, nou, de hoop zeggen Rinus, maar dan, dan laat ik het maar zo. Want, maar ik wou eens reageren op dat, uh, op dat eten, uh, warm eten tussen middag ja. en Ja. Nou, ik heb altijd in de bakkerij gezeten. En dan denk ik dat gewoon een tijdsverschijnsel is... Ten eerste, toen wij in de bakkerij zaten, heb ik ook langs de deur gelopen. En dan had je met een, een volle bakfiets, was je op de helft, was je leeg. Want alle vrouwen waren thuis. Ja. En, en, en, en, en, en, en dan was het zo dat de, winkel, winkelslui, de winkelsluiting altijd van 1 tot half 3 was. En dat is ook niet meer. Nee. Dus de, tij, de tijd is gewoon te kort om warm eten te koken tussen de middag. Ja. En s'avonds is het hele gezin thuis. Want iedereen, ja, dat hoop je tenminste, iedereen werkt. Ja, nou ja, daar zit wel wat in. Ja. Dus dat maar is ik, een ja, hele logische verschijnsel. We, we, we zaten in de bakkerij en de gingen we om één uur naar huis toe. En dan was er eten geblazen, half twee. En dan was het even, even zitten, je ogen dicht. En, dan oh. en dan oh. half drie gingen we in de winkel lopen. Ja, dan kon je zelfs nog even een pilotenslaapje tussendoor doen. Ja, lekker. Ja. Maar ik, ik denk gewoon dat het een tijdverschijnsel is. Want ja, die tijden zijn zo veranderd. En wij gingen echt in de, in de straat. En het waren allemaal gezinnen van, eh, van, van, van zeven tot, tot elf kinderen. En dan was je op de helft was je bakvies leven omdat alle vrouwen waren thuis praktisch. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En als je, nu vandaag de dag is er maar zelden iemand thuis, want dat merk ik zelf wel. Ik ben nou gepensioneerd en er zit, er komt de post en er is geen mens thuis. Dus dat is mm het -hmm. pakje aanpakken voor de buren. Ja. Dus ik denk gewoon dat het een tijdverschijnsel is. Ja. En wanneer eet jij warm nu? Altijd s'avonds. En uh, uh, hoe laat ongeveer? Nou, het is meestal zo kwart over zes, half zeven. Kwart over ja. zes meestal. Ja, ja. En um, uh, wat eet je dan tussen de middag? Brood, altijd brood. Oh, nou dan ben je eigenlijk, geloof ik, heel gemiddeld. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan uh, uh, is dat ook weer duidelijk. Dank je wel voor het meedenken. Heb ik nog een klein vraagje? Ja. Over, die, over, over dat prikken van het wol. Ja. Dat heb ik ook wel eens gedacht. Waarvoor, waarvoor hebben een hond geen, geen, geen last van brandnetels als je er tussendoor loopt? Ja, omdat die haren ertussen zitten natuurlijk. Ja, maar je hebt honden die, die zo kort zijn van onderen. Ja. En denk je, nou ja, die moeten er ook ergens last van krijgen als ze de, is, die brandnetels Goede is... ja. Goeie vraag. Ja, ja, ja. Waarom hebben honden geen last van brandnetels? Ja, ja, ja. Nou, dat wordt hem niet meer denk ik nu Dank. voor zessen, want dat gaat helemaal... Maar we kunnen het proberen. Ja, oké. Okay. Dankjewel ja, hè, Ines. Ja, bedankt. Ja. Grietje. Ja. Hallo. Goeienacht. Had je nog een aanvulling? Nou, ik heb eigenlijk helemaal de exacte oplossing. Uh, we gingen werken, mensen gingen werken uh, in vierdaagse werkweek. Ja. er morgen waren er geen uren meer. En dan ging je werken van 45 naar 40 later en 36 uur. Dus dat werd allemaal in die vijf dagen gepropt. Dus tussen de middag. Mijn, mijn broers begonnen bij de bronsmotoren fabrikken naar Pingedam. Ja. Ze hadden ze anderhalf uur vrij. Nou, toen kwamen ze thuis en dan gingen ze eten. Maar toen was het nog een half uur. Nou, en dat was heel simpel met de uurverdeling. En, uh, ja, dan gingen ze van, geloof ik de twaalfde halveen, hadden ze vrij. Ik kon ze, dus niet, ik had het in mijn keel, ik moest niet <laughs> meer thuis komen. Hmm. Ik begon met werktijdverkorting. Ja. Dus yeah op vijf dagen na vier. Ja. Nee, dan uh, zes dagen naar na vijf dagen. Dat is mee begonnen, meidje. En Grietje? Ja. Wanneer eet jij warm? Hoe laat? Nou, ik ben hele dom. Ik sta niet vroeg op. Ik eet een goed ontbijt. En dan ging al vijf warm. Twee maaltijden, Mijn hand was ook te dik. Oh, dat scheelt ook wel een hoop in het... Uh, dat scheelt ook in het ko uh, koken en toestanden en afwas, hè? Ik heb een afwasmachine. misschien. <laughs> oh, en ik heb nog iets. Straks begon iemand ook wat plekken, hè? Ja? Dan ben je. Daar hebben ze wel het bad. Ze zo allerlei dure dingen. Spijt, ik heb eens dus een keer, had ik die was, misschien tien jaar, in neergedaan. Ja? wat? Ik heb me de koog gezet. En het, het water was nee, niet eens wittig. Dus als je met dat zijn, kun je zoveel doen. Als je een oud de, de, de hemdje neemt, maar zo, pure zijn. Je gaat hem maar door je badkamer, je smeert hem over, weg, alle koud. Hmm. Zo kun je met kalkwater, of met een zijwater, ook je douchekop in doen en zit dat dan 20 minuten te trekken. Of een uurtje hoe dat is, en zijwater, later met een naaldje ook oogjes gewoon. Geen dure douches, geen nieuwe knoppen, azijn. Hmm. nou dankjewel. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, dat is ik duidelijk. Weet ik weet niet anders als met, met ik. Nee. Nou, dankjewel, Gietje. Oké. Okay. En een goede nacht nog, hè? Ja, ja. Een goede maar, ochtend. Hoe is het met je zoon? Heel goed, dankjewel. Hij wordt bijna één. Uh, ja, alweer? Ja, ja, over twee weken. Dikke de, de, rond, zeker? Ja, behoorlijk. Dat dacht ik wel. GELACH De klokken. Het is een, een kloeken, dat is een mooi woord, ja. ja, ja jij bent de kloekhen. Ik, ik ben de kloekhen en hij is het enorme ei. Weet je wat jij voor de radio bent? Nou? net zijn moedertje. Een moedertje? Ja. Nou, ik geloof dat ik dat maar als een compliment ga opvatten. Ja, dat kun je zeker doen. <laughs> Dankjewel, Grietje. Oké. Okay. Dag. Dag. Jan. Hey, goedemorgen, Astrid. Hallo. Nou ja, het gaat, tjoh, wat wordt er slap gehouden, maar het is wel mooi. Ik luister sinds eh, drie weken naar je. Ja. Want uh, ik had altijd een cd'tje op van Johnny Cash. Uh, je had gehoor, altijd maar, hetzelfde cd'tje van Johnny Cash op? Nee, nee ik, heb er 140, dus, uh, ik heb er 140, dus ik kan er iedere dag wel weer een verschillende draaien. Maar... Heb je 140 cd'tjes van Johnny Cash? Ja, en 25 lp's, dus ik bedoel, ik kan even vooruit. Heeft Johnny Cash überhaupt 140 cd's gemaakt? Ja, hij heeft 1500 nummers uh, gemaakt, dus... Uh... verdorie, zeg. Dat wist jij niet eens. Nee, dat... Uh, het, wordt nee. dat je, het wordt tijd dat je in de een plaatje van vandaag. Nou, dat kan ik regelen. Welke wil je hebben? Ik heb bijna niks. Dus, dan, uh, wil ik graag, dan wil ik graag Oni. Is, is dat een grote hit van Johnny Cash? Nee, dat is geen grote hit Ja, ik olie. moet een grote hit hebben. Oh, Anders staat het hier toch niet in de computer, Jan? Nee, nou ja, dan doe je, dan, dan doe je Big River of, Is dat uh, Think Old Love van hem? Ja, ja. Mag ja, ik ja, die ja, draaien? Dat vind ja, ik zo'n ja, leuk liedje, ja, dat mag wel, maar dat is wel een hele bekende eigenlijk. Hoor. Ja. ja, maar ik vind het zo'n leuk liedje. Het is een heel mooi liedje, ja. dat is inderdaad. En iedereen, uh, iedereen kent hem natuurlijk. Ja, ja, dat is ook wel weer lekker. Maar eerst mag je nog even praten. Nou, het ging dus over dat eten. Ja. Kijk, uh, het is heel simpel. Uh, uh, van oud her, bij ons in het dorp, uh, aten ze allemaal uh, tussen de middag uh, warm. Omdat er natuurlijk een hoop boeren en agrariërs... Uh, uh, tussen de middag warm ging eten. Ten eerste, ze waren thuis. En ze moesten smiddag de buiken nog even ingooien. Ja. Kijk, nu, uh, ik zit hier op een, uh, op een project in Alsmeer. Uh, ja, wij zijn allemaal van huis af. Dus het is, het is al niet praktisch om tussen de middag warm te eten. Nee. Kijk, ik zou het liefst dus uh, hier op mijn werk gewoon warm eten tussen de middag. Omdat je smiddag natuurlijk nog uh, even de buiker in kan gooien. Maar uh, het, het is namelijk ook zo. Wij werken natuurlijk tot 4 uur of tot 5 uur. En ja. vroeger werken ze allemaal tot 6 uur. Dus je moet er nog wat energie opbouwen. Ja, precies. Ja, wij kunnen het dus moeilijk een fornuis achter in de auto zetten. om onder de middag ons potje te koken. Dat gaat niet lukken. <lacht> uh, nee, maar, ja. al, al, ik heb een tijdje bijvoorbeeld uh, aan de HSL gewerkt. Er zat een Portugezen. Daar ja. kwam gewoon onder de middag uh, de pan op tafel. Die werkt ook tot avond, 7, 8 uur. Dus. Tussen de middag gingen ze warm eten. Ja. Ja, en dan uh, daarbij, dan kom je als je tot acht uur werkt en je moet nog naar huis en je moet nog koken, dan wordt het wel heel ja, laat natuurlijk. Die porter, die Portugese zaten natuurlijk in de kort, want uh, die gaan niet iedere dag met het vliegtuig naar huis. Dat, uh, dat is te lang. Oh nee, daar zit wat in. Ja. Maar uh, dat was echt een <lacht> door, <hoor>. ja. <lacht> Maar uh, kijk, het, het, als ik nu er maar heen kijk, ik ga uh, om kwart voor vijf, vijf uur ga ik van huis af. Ja. Nou, als je kijkt om 6 uur, er zitten bijna al, al een miljoen mensen op de weg. Ze gaan dus allemaal, zijn ze de hele dag van huis af. Dus ja, ze moeten s'avonds warm eten, of je wil of niet. Ja. Maar ja, je kan die andere eigenlijk op niet meenemen. Nee, nou kan wel, hoor. En een magnetronnetje op de op de op de sigarettenaansteker. Volgens ja. mij kan dat ook. Maar wat uh, heb jij vroeger, heel vroeger, heel toen jij toen jij nog een uh, klein jantje was, ja. Ja. heb je toen wel uh, tussen de middag warm gegeten? Nee, eh, toen ik een klein ja Jantje was, want mijn vader, die zat ook al in de Wegenbouw, dus eh, ik ben, ja. en mijn broers ook, dus ik ben van huis uit gewend dat wij eh, altijd eh, zeg maar om 6 uur, vijf, tussen vijf en zes, de deur uit gingen, en dat we s'avonds om uh, tussen 5 en 7 weer thuis zijn, en uh, ja, ja we, uh, altijd s'avonds warm eten. Ja. ja. Maar mijn, mijn schoonvader bijvoorbeeld, die was uh, agrariër, die had altijd tussen de midden warm, ja, en uh, maar is die nu niet meer? Schouwbaan, dat leeft nog wel, jammer, ja, en, en eet die tussen de middag warm of s'avonds? avonds nu? Ja, nou, die zit nu in het bejaardenhuis, dus. Uh, oh, dus die passen gaan aan de puddingjes van de dag. Ja, die uh, kijken in het bejaardenhuis, eet uh, ze natuurlijk zo voor de hobby. Ik bedoel, die uh, in het, in het is niet eens bejaardenhuisreinigers meer. Ja, dan ga je gewoon, uh, die passen ja eigenlijk al. van. Uh, maar dat, inderdaad, ik denk dat ze daar uh, onder de middagwarm eten. Ja. Ja, dat kan ook nog weer. Ja, dat, ja dat zo ja, maar ja, dat, ja, dat, ik bedoel, ze maken, sommigen maken daar een heel verhaal van. Maar ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Ik, uh, ik vind het trouwens wel grandioos om, om alles aan te horen zo'n zo. is Al is oh, heel... gelukkig. Ja, ja. ja. Maar waarom luister je pas drie weken? Want, want drie weken geleden heb je dus Johnny Cash uitgezet en Radio 1 aan. Wat... wat uh... Nou, ja, ik... ik... Ik denk gewoon, kijk, op een gegeven moment, hij heeft 1500 nummers geschreven en op een gegeven moment komt er een nummer, of je hebt het al 10 keer gehoord, of je denkt van, ik vind dit minder, laat ik even overschakelen. Toen hoorde ik jou op de radio, ja, toen, ja het is wel een verhaal maar toen heb ik s'avonds op internet gekeken wie dit programma presenteerde en alles. Nou, Jan toch. Ja, Jan toch, maar ja, ja. goed. Uh, ik vond het, je klinkt uh, vrij relaxed moet ik zeggen. En, uh, <laughs> ja. <laughs> ja echt waar, dat ik echt. Ja, dus dat ik ben ik ook. Op, ja, ik heb s'avonds even op internet uh, gekeken en uh, toen kwam ik erachter, ja, Ashton, de jong, nou ja, oké, okay, ik ga volgaan gewoon luisteren. Nou, geweldig. En, en je, bent, je had, bent welkom. Ja. ja, en wat ik zo prachtig vond, dat, uh, dat ik in de Koentunnel, ik dacht ik ga het toch even proberen of ik er tussen kan komen en dat ging nog lukken ook. Je ja. hebt gewoon gebeld vanuit de Koentunnel. De kontrol, ja, ja, dat kan alleen maar als je in de wegenbouw werkt. Dan weet je precies de gaatjes in, de, in ja, de ontvangst te vinden. Ja, dat is natuurlijk weer een prachtig verhaal. Maar weet je wat ik ook zo grandioos vond van niet die is? Ik bedoel, ja. die komt allemaal met woorden aan je. Dat, dat, dat is zo grandioos. <laughs> dat dat kun je toch niet bevatten? Dat nou, maar je, je leert met... dus wel dat je de chlordictoprerofide moet gebruiken om de... Nou goed. Ja, um, Voordat we, nee, ik roep maar wat, maar ja. voordat we het hele programma gaan evalueren, dan komen ja. we niet meer aan Johnny Cash toe. Dus je mag nu kiezen. Uh, wat moet ik kiezen? Je moet nu zeggen of Johnny Cash, of we gaan nog een keer het hele programma evalueren. Uh, je draait gewoon Johnny Cash. Ja. En als ik weer wat op mijn hart heb, dan ga ik gewoon bellen. Nou, en dan uh, spreek ik je dan, Jan? Ja, want ik ga nu even koffie zetten voor mijn collega's. Ja, ook de... belangrijk. Ja. Oké, okay, doe maar twee klontjes en een wolkje melk.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 Johnny Cash en A Thing Called Love. 0800 1121. Nog zo'n uh, nou, 12,5 en minuten gaan in deze uitzending. En uh, ik zoek nog een paar antwoorden. Ik ga ze niet allemaal weer voordragen, want uh, hopelijk zijn alle mensen die nu nog proberen er doorheen te komen. Daar, de mensen met, uh, met antwoorden. Chris, goedenacht. Goedemorgen. Zo, zit je in een vliegtuig? Nou, nee, bijna. Auto. <laughs> een hele snelle auto. Nee, nou, hij valt tegen. Hij is geluid. Oh. Hij maakt meer geluid van binnen. Oh, oké. Okay. En waar belde hij over? Nou, ik heb uh, over het warme eten tussen de middag. Ja. Volgens mij is de oplossing heel simpel. Vroeger werd het veel meer tussen de middag warm gegeten. Maar dat had natuurlijk te maken met de woon Ja. Met de komst van de auto, uh, in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, is iedereen ineens veel verder van zijn werk gaan uh, wonen. En daardoor is het ook praktisch niet meer mogelijk om dit middag van thuis te eten. Je hebt er geen tijd meer voor. Vroeger ah, ja. werkte men en woonde men op, op, op, op, op afstand van zijn werk. Ja. Maar je kunt tegenwoordig in de meeste bedrijfskantines ook wel warm eten. Ja, in de meeste bedrijfskantines weet ik niet, maar. Oh. maar misschien moet ik dat zelf. Ja, ik heb geen ervaring mee, laat ik het zo zeggen. Uh. En waar eet jij dan altijd tussen de middag? Ja, ook op mijn werk. En dan eet je boterhammen? Ja. En neem je die mee of koop je die daar? Nee, ik koop ze daar. Oh. heb gemak. En waar werk je dan? Ik werk op een kantoor. Oh ja, dan ga je middag even gezellig met z'n allen een broodje eten. Ja, precies. Ja. Okay. En waarom ben je dan nu al wakker? Nou, omdat ik nu onderweg, ben naar het kantoor. Moet je nu al naar dat kantoor? Nou, dat is een beetje eigen keuze. Ik, ik doe al viele meiden. Oh, lekker is dat, hè? Ja. En dan mag je ook vroeg naar huis. Precies. Ah, dat is fijn. Nou, hoeveel moet je... Ja. Ik heb misschien ook nog wel een, een oplossing voor de bol. Ja? En uh, waarom die prikt. Ja? Dat komt omdat bol natuurlijk gemaakt is van korte haren. En die haren die zijn weliswaar uh, ze zouden zo doen, aan elkaar gesponnen tot draden. Ja? Maar het blijven allemaal korte haartjes. En het zijn die haarpuntjes die dan uh, uit die draden steken, die prikken. Ja, maar het rare is, waarom heeft de een daar wel last van en de ander niet? Zou het gewoon met een olifantenhuid te maken hebben? Ja, dat denk ik. Voor mij is het gewoon een kwestie van gevoeligheid van mensen. Mm. Mm. Nou, ik wat, uh... ik... wat ik me wel op had stellen vertellen, dat als je, het als je uh, volle kleding in de vriezer ligt... Ja. Nacht, dat het dan minder is. Niet. Ja, maar dan, is... dan krijg je het zo koud, dan krijg je kippenvel dat beschermt tegen de haren. Ja, nee, ik heb geen idee. Dus, uh... <laughs> ik, uh, ik heb toevallig thuis een wollen jurk. Ik ga hem meteen in de vriezer leggen of straks. <laughs> <laughs> nou, ik zeg probeer. Dit is niet de eigen ervaring. Dus wat ik ook wel uit ergens Nou, ik ben benieuwd. Ik ga het proberen. Dankjewel, Chris. Oké. Hoi, dag nog. Uh, hein? Ja, goed, dat mag, hè. Ha. Hallo. Ja, het is zo lekker als iemand als een hele krakende telefoonlijn heeft... dat je dan een niet krakende daarna krijgt. Dat lucht, lucht helemaal okay. een beetje op. Ja. Nou, Heijn, hoe is het uh, met jou? Goede. Ja, ach oh god. Uh, goed, ja. <laughs> maar uh, zeg, ik wil ook eigenlijk. Ja, ik heb zoveel woorden eigenlijk nou. En het lullige is, dan moet ik mensen wakker maken om ze kwijt te raken. Nou, maar lijkt me kennen over de wol. Lijkt mij zeg maar, dat er uh, ja, mensen zijn zeg maar, die dat voor lief nemen... Die prikkels, en dan op een gegeven moment, ja, dan, dan, dan, dan verdwijnt dat. Dan raak je eraan gewend, zeg maar. Dat is, dan over, over, overheerst de, de, de overdruk, zeg maar. Hè? En dan raak je er lam van. Oh, moment. dus je moet er gewoon aan wennen. Ja, je moet er voor over hebben, In de tuin het lopen. Dus uh, Manon die moet vooral gewoon een week onder een wollen deken gaan liggen, en dan uh, wordt oh, het minder. Oh, een jurk aantrekken. Ja, precies. De, de, de, een, wollen, een wollen huispak. Eh, nou, ze ja. kan aardig breien, dus ze moet gewoon een trainingspak voor zichzelf ik breien. Ben namelijk, ik, ik ben eigenlijk te laat wakker. Ik word namelijk al sinds weken dan wakker op donderdagavond. En ja. uh, eigenlijk staat ze in Radio 1 ook al sinds, nou, sindsdien aan. En uh, ja, god, gutte gut. <laughs> um, nou, nou ben je op de Radio Heinen, is dit alles wat je zegt? Gutte gut? Nee. <laughs> Nee, ik heb nog echt zoveel te zeggen op zich, maar dat wordt dat, er vast niet. ik heb net sinds gisteren internet gelukkig, maar oh. ik ben een, een, een Ja. En uh, ja, dat, dat moet gelukkig. Maar je noemde er straks nog uh, een, een, ja, ja, een, een chat gebeuren, inderdaad, van, uh, van waar te brengen. Want je bent een wijsvrouw, ik weet niet hoe oud je bent. Zeg, maar, uh, Hein, je, je babbelt alles door elkaar heen. Oh. Ben je nou net wakker of, uh, of ben je nog wakker? Ik ben, ja, vanaf vijf over vier uh, ben ik wakker of zo. En waar ik, werd je de, wakker de van? van? Ik uh, Moet ik zeggen, van een hond die me in, me, in mijn gezicht liet te snuffelen. Die ah. waren buiten. Ja. En ja, niet mijn hond hoor. Oh. Maar uh, dat uh, doet dat er niet toe. Maar, van wie was die toen, hond dan? En uh, ik, ik luister erg graag naar het programma. En net zoals elke man geeft volgens mij wel een compliment. En uh, elke schoonmoeder die aan de telefoon hangt, is wel eens positief. Dus uh, dat vond ik allemaal zeer interessant. Hein? Uh, ja. ja, zeg eens. Maar van wie is die hond die jou in je gezicht snuffelt s ochtends om vier uur? Uh, van een, uh, een, uh, een vriend van mij, uh, Johan. En uh, heb jij vannacht bij Johan geslapen? Of heeft de nee, hond van Johan uh, bij uh, jou uh, geslapen? Uh, Nee, nee, hij, uh, hij is, hij, hij is uh, een nachtmens en die, uh, die maakt uh, eigenlijk uh, ja, een auto, een cabriolet van een sportauto met uh, van alles bij mij. En uh, hij laat zijn hond eigenlijk zijn stijl hier, ik heb uh, ruimte set. Oh, hij en, gaat uh, gewoon weg en dan is de hond nog bij jou. Het is niet jouw ja. hond, maar hij woont praktisch bij je. Ja. Oké, okay. ja. nou duidelijk. Ja, en Hein, wat doe jij in het dagelijks leven? Uh, Leeskunstenaar zijn. En uh, ellende over me heen laten lopen. En proberen uh, ja, te blijven leven. Leeskunstenaar? Ja toch? Wat is een leeskunstenaar? Een levenskunstenaar, ja goed. Oh, levenskunstenaar. Ja, ja, ja. En je bent een levensgenieter, jij? Ja, daarom luister ik ook. Ah, dat, maar, dat hoor en ik En over, over dat soort dingen, kijk, ik, ik, ik, ik, ik ben laatst heb ik me laten eigenlijk niet op de radio laten komen omdat ik eigenlijk een flap uit ben en ik wil dat Radio 1 niet aandoen dat uh, zij gaat veroorzaken dat ze een of andere vogel op de radio hebben. Ja, want wat, wat zou je bijvoorbeeld nooit op de radio willen zeggen? <laughs> nou ja, ach, nooit zeggen. Waarom zou je, ik zou alles wel willen zeggen, oh. ik zeg ook alles ja. <laughs> wat dat betreft, maar uh, kom, dan laat ik dat ik jullie niet aandoen, weet je. Oh. <coughs> maar uh, nee, ik, uh, ik was eigenlijk benieuwd naar jou het chatten totdat ik de spraakcomputer door kan krijgen. Dan, dan, dan wordt de computer wel interessant. <coughs> ja. Want dan was ik gewoon de ja. Maar ik wil eigenlijk zeg maar eens een keer zeggen: van, joh, ik kan wel in de naar kampen komen. Neem je vriend mee Zodat we gaan we een kopje koffie drinken en even babbelen. Hè. Want uh, dat, uh, dat lijkt mij wel interessant. Ik was in Casanova, wat noem ik wat je zegt: neem je vriend mee. <laughs> ja. Maar uh, dat lijkt me wel interessant. Ik, ik denk er even over na, Hein. Ja, tuurlijk. Je hebt het nummer. Ik heb je uh, nummer. Ik wil zeggen, succes met het programma. En laat iedereen bellen, want samen... Ja. Of Power to the People, hè. daar heb je hem dan. Dat Power je to the zeggen. People. Ja, <laughs> ja. Dag, ja. dag okay, Heijn. Dag. Venno, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen Astrid. Power ja, to the de... People, Venno. Ja, de ja. voormalige astroman van tien jaar terug bij Och, de nachtdienst. Hè, dat waren nog eens tijden, hè? Ah. There's were the days, indeed. Ja. <laughs> uh, dat met die toetsenborden, je kunt ja. natuurlijk ook je landeninstellingen in de computer zelf ook veranderen, hè? Oh. Dus je kunt hem op Duits zetten of op uh, Frans. En, uh, ja, Het is en blijft gewoon bij die toetsenborden hoe handiger, hoe, uh, hoe dichterbij en wat je het meest gebruikt zit in het midden. Of in het geval van de toetsenborden onderaan, hè? Oké. Okay. Oh, dat is met... maar is het dan met die nummertoetsen ook zo dat je de 1, 2 en de 3 het meest gebruikt? Uh, denk ik wel. Dat is toch het begin van, uh, de tel van het tellen? hè? Ja, maar ja, dat wil niet zeggen dat je ze het meest gebruikt. Uh, ja, nou goed. <laughs> ik wel, want in 0801121 zitten 4, 1 en 2 en een uh, 0. Een nou ja, veel, veel nullen, 1 en 2 en eigenlijk alleen maar een 8. Ja, precies. Ja, ik zou eens een mailtje sturen naar Bill Gates. Misschien kan die het echt helemaal beantwoorden. Ja, nou dat zal ik doen. Dus kijk of hij nog reageert voor zes <laughs> dus maar, maar goed, dus met die to normale toetsenborden. az die heb je zelfs dan in uh, België. België gezegd. Ja. En kwartier. Ja, ik heb zelfs... Typmachines die nog Nederlands zijn, daar zit een lange i op en de plus en de min zit anders. Ik heb ook type, een typemachine die nog Oostenrijks-Hongaars is, daar zitten dan weer die uh, accenten en die uh, omlaute dingen, toetsen compleet erop. Ja, dat moet je op de computer weer anders doen. Hè? Dan moet je eerst dubbele punt en dan een e doen. Ja. En, dus, uh, ja, en verder ligt het toetsenbord dus horizontaal, dus die één en die twee die zijn dan dichterbij je. Ja. Vroeger had je de telefoons ook met de draaischijven en later met de toetsen. Die hingen vaak ook verticaal aan de muur. Ja, dan zit er één bovenaan. Dat is toch makkelijker. Uh, ja, maar met de draaischijf zat de één natuurlijk linksonder. Nee, die zat rechtsboven. Oh, zat die rechtsboven, want die moest het kortste stukje dan. Ja, die moest dan het kort. Oh dus ja, precies, natuurlijk. Ja. Precies, je begint altijd bij 1, 2, 3. En de nummers worden steeds hoger. Ik, uh, ik, ik, ik ben nu in dit programma eraan toe dat ik van mensen leer dat het tellen begint bij 1. <laughs> <laughs> het is er niet. Hé, hey, Fenno? Uh, ja? Uh, B.gates, denk je dat het aankomt? Uh, misschien. <laughs> ik, ik ga het gewoon proberen. Ik, uh, ik dank je hartelijk. Ik ga afronden. Ik ga naar huis. Oké, okay, wel welterusten dan. Tot de volgende keer, Astroman. Oké, okay, tot ziens. Dag. Dag! Dit was Nachtzuster, tot volgende week.